Koning Willem-Alexander heeft in Rotterdam gesproken... met buurtbewoners van de vorige week doodgeschoten moeder en dochter. Hij legde bloemen voor het huis in het wijk Delfshaven. Daarna ging hij met burgemeester Abu Taleb naar het buurtcentrum. Het kan natuurlijk niets anders doen dan een luisterend oor en een schouder zijn. En denk ik, samen met de burgemeester hier zijn namens Rotterdam, namens Nederland... om echt duidelijk te maken dat dit zoiets verschrikkelijk is... waar iedereen meeleeft met de, met de, met de nabestaanden van de slachtoffers hier. En eigenlijk ook het onbegreemde weer te delen wat er heerst. Dat dit iets wat eigenlijk wat je niet verwacht in Nederland... dat het toch hier gebeurd is. Vandaag werd ook duidelijk dat de schutter voor het L van de rechter... zijn huis uit moest vanwege een huurachterstand. Gedoe in de nieuwe politieke partij van Pieter Omtzigt vandaag. De voorzitter van Nieuw Sociaal Contract stapt alweer op. Henk Pieper heet hij en hij besluit om zelf weg te gaan... vanwege gedoe bij een oude baan van hem... vertelt mijn politiek collega Ewout Kiewiet. Maar de partij wil niet zeggen waar het precies om gaat. Journalist Mark Kosten doet dat wel. Die schreef op X dat het gaat om een onterecht ontslag... toen Pieper directeur was van een katholieke stichting. De partij NSC heeft de klacht laten onderzoeken en daarop is hij dus opgestapt. Volgens de Telegraaf had Pieper ruzie met zijn oud-collega... omdat er porno op zijn werkcomputer stond. En hij de werknemer had ontslagen omdat die er iets van zei. En medewerkers van de gemeente Amsterdam kunnen waarschijnlijk na deze week het getal 30 eventjes niet meer zien. Ze plaatsen vanaf vandaag 4400 verkeersborden met daarop 30 kilometer per uur. Dat is dus nieuwe snelheid op veel plekken in de hoofdstad en veel Amsterdammers zien dat niet zitten. Nou, sommige wegen moeten wel 50 blijven, vind ik. Ja, ik vind het wel dan heel erg langzaam gaan. Op sommige stukken is het goed, op sommige stukken niet. Ja, het is wel gezellig snelheid. 30 is helemaal niks, nee. En niemand gaat zich er ook aan houden. Dan kan je nu al vanuit gaan, want niemand houdt zich nu al aan 30. Ja, maar wat je mag jij, dan ben je heel heel geworden. Oh, je bent heel braaf. Ja, best wel, ja. Dan nog het weer. Na het zonnige dagje van vandaag is het vanavond wat meer bewolkt. En morgen wordt het nog even een heel ander dagje met kans op regen en een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Meeste vertragingen nu door aanrijdingen, ook in Noord-Holland, zoals op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... En na de vesting is een ongeluk gebeurd. De weg is gelukkig wel weer vrij, maar de vertraging is nog altijd een kwartier. En de A27, al naar richting Gorkum. Daar gebeurde een ongeluk bij knopen Zo Zojuist is ook hier de weg gelukkig weer vrijgegeven, maar de vertraging is nog wel een kwartier. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de herhaling van Alternative FM. We'll be that game, paint a picture, tell me quicker, tell me lies, how could you realize today, you can only live in one place at one time, and you will find out your own way, you can only live in one place at one time.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 Gezellig inmiddels bij Alternative FM. In de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want we hebben vanavond sowieso live muziek. En Stijn is inmiddels wel binnen. Dus... Dus dat scheelt. Uh, maar straks gaan we ook praten. En ook uh, Ruud Hauweling is inmiddels ook in de studio. Maar dat gaat nog heel even duren. Want uh, we gaan eerst nog even een stukje muziek uh, draaien. We begonnen trouwens met uh, Villa Rosi. En You Can Only Live In One Day At A Time. Dat is een beetje het, uh, de strekking van het verhaal van deze internationale Volendamse band. Dat hebben ze afgelopen maand uitgebracht. Uh, de volgende is Milou Mignon en City Lights. How young I was, see through my heart was fair hair and pale eyes I'm bursting off life, aren't you brilliant? You were, and I knew it That poet girl of yours, how is she doing? She looked quite mocked I must say she suits you You're no man no more Not like before Love, will you carry me Away from the city lights Fool that I was to meet you in the city lights Met in the theater, I was drunk again I danced like a phoenix and he knew how to treat me well Oh, I was over you back then In dandelion fields I'll be waiting no matter how long Just bring the blackberries, kisses and never never work Dat is even, even ter voor de mensen die ook in de studio aanwezig zijn. Want ja, we gaan zo even een gesprek voeren. Eerst even keurig netjes afkondigen met wat ik hier heb gedraaid: dat is Milon Mignon, waar je net naar hebt zitten luisteren. En daarvoor Villa Rossi dat is een internationale Volendamse band. En ik word gelijk meteen alweer gekikt, alsof ik uh, de laatste dagen al, uh, alleen maar uh, weer, uh, weer niet gekikt ben. Maar goed, het maakt, uh, het maakt niet uit. Maar het is altijd leuk als, als de muzikant uh, die, uh, die we even interviewen, gewoon uit het dorp komt. Want dat is, dat is het meest fijne. Want dan, uh, dan, uh, ja, dan hoeven we het ook niet telefonisch te doen. Uh, dus Ruud, goedenavond. Ja, hallo. Ik ben <laughs> ja, al even binnengelopen. Uh, ja, ja dat, dat, is, uh, dat is het mooie als, uh, als je gewoon uit het dorp uh, komt. Ja. Uh, maar ik, uh, ik zeg, uh, ja, in Zandvoort uh, gaat het uh, de laatste uh, tijd toch wel weer crescendo met uh, creatieve muzikanten. Uh, Daarop boor jij ook zeker toe. Fijn. Ja, uh, want uh, morgen komt er een album van ja, jou uit. Lies, uh, vanaf uh, morgen is dit, staat hij op de streamingkanalen Ja. en dan ligt hij stent... in de winkel en wordt hij toegestuurd als je hem gepreorderd hebt. Ja. Hij, als het goed is morgen in je bus. Dat, uh, zou, dat is heel fijn voor de ja. mensen die bijvoorbeeld het uh, vinyl... Maar uh, daar komen we no ook nog even op. Want uh, ja. er is nog iets uh, speciaals in Haarlem uh, straks. Wat nog gaat komen. En daar heb jij ook iets mee te maken. Maar eerst even over, um, ja, uh, Extra Pushes. Want het was een lange tijd uh, nogal heel erg rustig rondom jou. persoon. Ja, klopt. Houd. Ja, ik, nou, um, 2019 heb ik nog een EP uitgebracht met zes liedjes. Maar dat waren, uh, vijf liedjes ervan waren herbewerkingen van... Cloud Machine liedje, ja, ja. Mijn vorige band. Ja. Um, maar mijn vader die, uh, die liep het laatste stukje van zijn leven tegemoet. Ja. En die had ook nog een uh, heel mooi boek geschreven, een soort familiekroniek. En die had hij heel erg goed uh, gedocumenteer, gedocumenteerd met allerlei historische archiefmateriaal. Ja. Had hij vier aangewerkt. En, um, dus ik heb eigenlijk gewoon een jaar, het jaar 2019 heb ik dat boek zitten maken. Ja. En dat hebben we in uh, Alphen aan de Rijn. Wat mijn geboorteplaats is. Ja. En waar dat familiebedrijf... Uh, van mijn opa en later van mijn vader... eerst nog van mijn vader en mijn oom... en later van mijn vader alleen mm -hmm. uh, zat. Um, dat boek heb ik gemaakt. En dat was gewoon heel veel werk. Ja. En uh, Dus in 2019 kon ik er eigenlijk tussen knippen. En vanaf 2020 werd hij ziek. We wisten al wel dat hij huidkanker had. Van de zon. We smeer in mensen. Het, ja. is, het bestaat echt. Um, en uh, dat betekent dat, we, dat ik, dat ik uh, eigenlijk 2020 20, 20 en 2021... Uh, vooral gefocust heb op het laatste stukje van zijn leven... en de familiezaken die daarbij horen. horen ja. Ja. En uh, ik, ben wel in, uh, ik heb wel nog in... Uh, uh, even kijken hoor. De tweede helft geloof ik van 2020... heb ik nog uh, muziek gemaakt voor de NTR. Voor een uh, serie die heette De Strijd om het Binnenhof. Ja. Die werd gepresenteerd door Wouter van Scherrenburg. Was elke zondagavond op tv... Dus daar kon ik lekker de zin een beetje mee verzetten. En, maar alle liedjes die heb ik een tijdje op de, op de lange baan gehad. Hm. En uh, toen die serie af was, ben ik daar aan begonnen. Dus ik was al wel begonnen met schrijven voordat uh, mijn vader echt overleed. Um, maar goed, en door die hele periode daarna is het natuurlijk ook een beetje troebel. Hè? Dat, ja, dus het is helemaal tijd over. Ja. Maar, maar toen ben ik wel in de zomer van 2021 uh, van echt, heb ik me echt helemaal op toegelegd. Um, om, het te, om te schrijven. En dat heb ik gedaan, of eigenlijk vanaf de herfst... tot en met de zomer van 22 En, oh. en ik ben in... Uh, even kijken, in september... vorig jaar, dus precies een jaar geleden... met uh, de bassist Egon Kracht... en drummer Rob Weidman... Uh, de studio in uh, We Weesp ingedoken... waar ik wel vaker kom. Dat is een mm. hele mooie oude... nou, mooi. Het is vooral een oude vintage studio... Ja. met uh, heel veel oude analoge apparatuur... die lekker dik en warm klinkt. Mm. Uh, hebben we de basis opgenomen. En een maandje later de, de blazers en de strijkers erbij. Uh, toen heb ik nog twee maanden geëdit. En in januari dit jaar ben ik naar Portland gegaan. In uh, Oregon, boven Californië. Hmm. Om te mixen. Uh, en nu mag jij weer wat zeggen. Ja, want, uh, het, is, uh, <laughs> want het, het is een heel lang uh, proces uh, geweest. Ja. Um, je hebt het uh, net over uh, vintage klinken hè, in een vintage studio. Nou, een paar weken geleden hebben we hier Bernard Heringen gehad. Die heeft dat uh, helemaal op een analoog uh, tape heeft hij opgenomen. Uh, het uh, verhaal oh, uit of Ja, Dat heb ik je van de ja. week uh, nog ergens verteld. Ja. Volgens mij was dat gisteren in, uh, in die kerken uh, Dat Daar dat, dat, uh, kunnen... Uh, uh, ja, uh, maar goed, uh, dan kom ik ook nog even op. Maar um, is, heb jij daar een, een hang naar? Naar uh, bijvoorbeeld uh, dat iets heel authentieks moet klinken in dat nou, het Nou, uh, het is niet zozeer een hang naar als wel dat ik het proces heel fijn vind. Want mm -hmm. um, sinds de digitale techniek er is en je met een laptop een, een plaat op kunt nemen... iedereen kan net zo goed als dat met DTP uh, 20 jaar geleden begon mm -hmm. of 30 jaar geleden... Ja. En fotografie, iedereen kan nu met digitale techniek heel erg ver komen... qua ja. kwaliteitsniveau. Ja. Uh, maar de digitale omgeving die uh, heeft de neiging om het leven eruit te, te, te halen. Ja. Omdat uh, je zit op een scherm in plaats van op een tape. Ja. En op dat scherm is alles in, in, in vakjes verdeeld, vaste vakjes. Dat zijn de maten en zo. Ja. En je hebt dan heel erg de neiging om alles precies op de maat te gaan doen... Uh, en vroeger ging dat niet zo. Nee. Vroeger was dat, weet je wel, het was aftikken. Uh, Wordt word je dan ook in je creativiteit dan beperkt? Als je dit soort dingen dan, wat je nu vertelt. Nou, dat je daarin, er, is een, uh, er is een groot verschil. Dus huh? het is ook goede kant aan die digitale talentechniek. Want het maakt yeah. het alles veel makkelijker. Yeah. Maar het, het haalt een beetje de levensadem eruit als je niet oppast. Dus yeah. het fijne van een analoge omgeving is dat je... Um, je moet op een bepaald moment een keuze maken en dan kun je niet meer terug. Ja. Yeah omdat het dan vastgelegd is. Ja, ja, ja. Een geluid of een, uh, of, of een, of een, of een, een take van iets. Hm. Um, en dat kan je dan niet meer thuis nog eventjes na, knie, naspelen. Of zo, omdat je die omgeving met die specifieke ruimte waar het in was... Hm. en die specifieke, specifieke microfonen en die specifieke muzikanten bij elkaar... dat is gewoon een momentopname. Ja. En, en dat is een soort... Um, een, zo, een, een oude zwart-wit foto, bij wijze van spreken, ja. met een mooie korrel erin. Dat is een hele mooie brug die je nu maakt hè met foto's, want uh, dat album dat heet Accidental Pictures. Oh ja. ja, dat is een heel mooi bruggetje, ja. wat je daar in één keer... Ja, ben je wakker, ja. <laughs> ja, ik ben uh, wat, wat dat betreft best uh, scherp, want uh, maandag hebben, was ik zelf wel getuige bij uh, de album -release show in ja. Theater De Liefde. Ja, dat in, hebben we maandag gedaan, ja. Dat hebben we uh, goed gevierd, dacht ik, uh, dacht ik zo te ja. weten. Uh, want daarin uh, ja, vertelde je ook meteen bij die intro al van uh, hoe je op die titel bent gekomen eigenlijk. Ja. Met, de, met de accidental Pixar. Want uh, hoe zit dat? Nou, um, ja, door de hele periode waar we uitkomen... Hm. Uh, uh, zijn heel veel mensen natuurlijk een, toch een, een tijdje uit hun dagelijkse vaak uit hun dagelijkse routine uh, moeten stappen met die covid en zo. Hm. Uh, met die lockdowns en alles. En... Uh, de vanzelfsprekendheid waarmee alles ging... was eventjes, ik denk, voor iedereen anders. Ja. En ja, toen realiseerde ik me dat, um, ja, dat eigenlijk heel veel van, van de dingen... waar wij aan gewend zijn geraakt... en misschien wel die we voor lief nemen... Ja. dat dat allemaal maar toeval is. Dat het, weet je wel, ja, ja, ja. Ook de rijkdom die je hebt en de ja. zekerheden. en de, Dat is allemaal maar gewoon toeval. Alleen je bent eraan gewend geraakt. Dus ja, dan neem je het voor lief. En dat is eigenlijk best jammer. Ja. Um, maar ik kwam, ook een, um, ik kwam ook een oud fotorolletje tegen in, uh, in de schuur. Ik heb namelijk eerst nog een periode gedacht... ik moet het in het Nederlands gaan proberen. Hm. Maar dat, dat, dat, dat ligt me gewoon niet. En uh, dat heeft me ook twee of drie maanden gekost. Misschien wel vier. Een um, paar liedjes geprobeerd. Um, en toen was ik een beetje... en dat kan je zo hebben, dat je dan je, jezelf een beetje zo verliest... omdat je de zekerheden loslaat hm. uh, waar, je, waar je op, op, op, ja, op vertrouwt. Hm. Um, en toen vond ik in de schuur een oud fotorolletje wat ik niet ontwikkeld had. En dan, uit de jaren 80, eind jaren 80. Zo, dat is Heel een, een lang lang geleden. Ja. En dat heb ik laten ontwikkelen uh, bij de HEMA gewoon. <laughs> en er stonden twee foto's op. Ja. En, um, en, en, en, en Ik weet niet of je weet, maar uh, als je vroeger een fotorolletje in een toestel deed, een oude wetser, ja, ja, ja, ja, zo, dat dan dat moest je dat. de eerste twee foto's, die waren eigenlijk altijd mislukt, want ja. dan moest je nog een beetje doordraaien voordat die goed ja, in ja, het apparaat ja, ja. zat. Uh, en die eerste twee foto's die waren dus ook. Uh, had ik helemaal niet opgelet. Want je deed standaard. Ja. Deed, je, deed je die indraaien. en dan ja, deed je twee ja. keer klik. en dan wist je van nu zit hij goed. Ja. Vanaf nu maak ik foto's. Maar door die twee mislukte foto's. daar zat er één bij. En ja, die was schuin. en er was een rare omgeving. en er zat geen compositie in. En op de een of andere manier zat toch alles op zijn plek in die foto. En dan ja. stond ik zo'n wonderlijk iets. En toen dacht ik, het is eigenlijk een beetje metafoor. Ja. voor ons leven. Ja, ja, ja. ja. Want, uh, Eigenlijk is het ook als gewoon maar toeval. En, en ja. omdat je eraan gewend bent, staat het op zijn plek. Ja, dat, dat, dat is een beetje ook de strekking van het ja. verhaal van, van de, de titel van het album. Uh, ja, uh, ik, we hadden het ook al even over het vinyl uh, authentiek. En ja, vinyl is ook het uh, waarop je het uh, hebt uitgebracht uh, voor de mensen die jou een warm ja. hart toedragen. Uh, Want dat zullen er ja, ongetwijfeld veel zijn, denk ik. Ik uh, weet het niet. Ik hoop dat ik ze uitverkoop. Ja. <laughs> dat helpt dat, dat iedereen natuurlijk. Komt de investering nog een ja. beetje terug. Ja. Uh, <laughs> want uh, het Haarlem Vinyl Festival... staat dit weekend uh, voor de deur. Want, ja. uh, maar daar heb jij ook nog iets uh, mee te maken. Ja, uh, het begint vanavond al... met een uh, soort aftrap volgens mij... in de Philharmonie. Uh, ja. Waar Menno Pot uh, van de Volkskrant praat... met Bauderwein de Groot. Hmm. En Meis, zijn uh, kleindochter. Ja. ja. Um, en morgen begint de muziek. En uh, ik speel in de... Doopsgezinde in de kerk. Dat is een verborgen kerk tussen de Frankenstraat en de Grote Houtstraat in Haarlem. Ja. Hele mooie gerestaureerde oude, oude kerk. Uh, en dan speel ik met de uh, met, met contrabassist Egon en, uh, en ook de blazer die je gisteren in de kerk... Michiel Santom, van Dijk. Zin had. Ja, ja. Michiel van Dijk. Hm? Met z'n drietjes uh, spelen we een, uh, een korte set. Ik denk 30, 35 minuten of zo. Ah. Uh, maar het is een hele mooie ruimte met een hele grote galm erin... En, ik vind het wel spannend. Ja, de doofste de kerk. Komen we meteen ook weer meteen ook op het volgende bruggetje. Namelijk gisteravond. Want uh, Paulus Lood werd gevierd. Oh, ja. uh, en wie uh, mocht de muzikaal omlijsting doen? Dat was jij. Ja, want dat is toch heel anders uh, in een kerk spelen. denk Ja, ik, uh. nou, ik, ik vond in de eerste plaats heel leuk... dat uh, Walter Sans, de man die de, achter die hele uh, organisatie zat... van die viering van Paulus Lood, ja. dat je me vroeg... Het ja. is eigenlijk het eerste publieke in Zandvoort... waar ik uh, ooit mee te maken heb. Ja. Terwijl ik hier al een tijdje woon, dus ik vind dat wel leuk. Ja. Um, maar in een kerk, kerk heb, je, heb je galm. Ja. Ik heb ooit een concert gedaan met, met datzelfde band... als die je maandag gezien hebt. Dat zijn acht mensen met luba, ja. trombone, clarinet, ja. viool... accordeon, een paar zangers erbij, een drummer erbij, een bassist. In, in een ruimte waar zes seconden galm zit... moet je heel erg je best doen om... Uh, om, om om te voorkomen dat het geen zwembad van galm wordt. Een soort cacophonie. Hm. En uh, de kerk waar we gisteren waren is iets kleiner. Dus dat uh, was goed onder controle, denk ik. En we wisten ook een beetje waar we aan begonnen. Hm. Daarom was de saxofonist ook uh, een meter of zes, zeven bij mij vandaan. Ja. Zodat mijn stem gewoon uh, los stond ja. van wat hij deed. En wat hij deed, ging, dat vulde de ruimte. En had ik een mooi bedje om op te zingen, zeg maar. Ja. -spelen. Maar de kerk morgen is groter. Die heeft, denk ik, 4,5 seconden. Ik denk dat die kerk van gisteren 2,5 of 3 seconden had. Ja. Maar dat, dat, ja, dat, uh, daar moet je wel een beetje mee werken. Ja, een beetje mee spelen. Ja, in dat ja, ja. Ja, ja, ja. Um, ja nou ja, goed. Morgen komt hij uit. Maar staan er staan nog uh, een aantal dingen op uh, stapel uh, aan de hand van het album-release show. En dan mag. Ja, uh, ik, ik neem aan optredens, maar ook radio en dat soort dingen. Nou ja, zondagavond spelen we op Radio 2 bij Leo Blokhuis. Uh -huh. um, volgens mij om kwart over acht, als ik het goed heb. Kwart over acht. dacht okay. ik tenminste, maar ik kan dat mis hebben hoor, maar ik dacht kwart over acht. Um, en de, we komen op televisie, maar ik weet nog niet precies wanneer. Op Nederland 2 is een, een programma van uh, de NTR, dat heet Op de Planken. Uh -huh. Dat is twee seizoenen op Nederland 3 geweest en dat Behandelen ze dan elke keer in elke aflevering uh, drie um, podiumkunsten. Dus het kan dans of toneel of muziek zijn. En wij zitten in een van die uitzendingen. Ah. Uh, maar ik weet het uit datum nog niet. Ik speel uf, uit mijn hoofd 18 november in de Rode bioscoop in Amsterdam. Dat is ook met de trein en de bus nog te doen hier vandaan. Zeker. Um, en ik hoop met de recensies die, uh, die nu een beetje beginnen binnen te druppelen. Die uh, fijn zijn. Ik heb er drie inmiddels uh, uh, gehad. Uh -huh. Hoop ik een beetje te kunnen gaan, uh, gaan oogsten door uh, volgend seizoen uh, veel te gaan spelen. Ja, uh, dat er wat deuren weer open gaan vanwege uh. de lange pauze. Het lijkt mij wel natuurlijk. Ja. Uh, nou ja, uh, je, je had het uh, ook tijdens de album release show over je vader. Ja. En er was één moment waarvan ik dacht dat is zo metaforisch. En dat is eigenlijk het openingsnummer. Oh ja. Ja. Ja, nee, dat klopt. Maar wil je dat ik daar iets over zeg? Ja, dat mag. Want dan kan ik hem daarna ja. ah, fijn ja. instarten. Nou, um, mijn vader die was, uh, kwam uit een heel groot gezin. Met, uh, met mijn oma Hij heeft tien kinderen gebaard, waarvan één uh, hm. doodgeboren. Dus uh, pff, wat, een, wat een leven. Ja? Dat, dat, dat, vorige eeuw, in die tijd waren er nog geen nee. nee. Dat gebeurde dat allemaal maar gewoon. Um, maar ja... Mijn oma die, die, die had gewoon te veel hoop de vork en die had uh, behoefte aan evenwicht wat ze in de huwelijk niet vond. En die verloor zich in, uh, in, een, in een gitzwart heel streng geloof. En uh, mijn vader is, daar, uh, is daardoor, uh, nou, laat ik maar gewoon zeggen, getraumatiseerd geraakt als kind. Dat heeft hem zijn hele leven, heeft hij die schaduw wel uh, door zijn leven heen... Uh, gevoeld. Mm -hmm. En in dat liedje, uh, overigens een hele opgeruimde plaat hoor, dit, dit, dit ja. zijn het, dus een twee of drie liedjes die hiermee te maken hebben, voor de rest is, is er ook een, een hele andere kant. Maar goed, we staan in dat liedje op, die, op de brug waar wij woonden, over de Oude Rijn, in Al aan de Rijn. En uh, samen, uh, uh, hij heeft net de, die schaduw van het geloof van zich losgesneden. En die smijten we samen over de reling van de brug en die stroomt met de rivier de Rijn richting de zee en nou ja, hij gaat natuurlijk naar de andere kant van de brug. Wat symbolisch is voor het einde van zijn leven. Mm. En ik blijf dan op die brug achter. Dat is, dat is zeg maar een beetje de strekking van de tekst. Ha, heel erg metaforisch, maar heel erg mooi. Uh, we gaan het openingsnummer even laten horen van uh, Accidental Pictures. En dat nummer dat heet On A Clear Day. Ooit in de studio gaat deze losse jos. En het nummer dat heet Pieken kunnen dalen. Dat gaat eigenlijk over zijn uh, huisgenoot, die uiteindelijk het leven liet, omdat hij min of meer ja, oud was. Het gaat over een kat. Uh, dat lijkt me wel duidelijk. Daarvoor hoorde je Ruud Houwing met uh, het uh, nummer. On A Clear Day. Uh, dat is weer van het album. Accidental Pictures. Bovendien. Uh, morgen komt die uit. Uh, zullen zo direct in twee uur. Nog een track van dat album laten horen. Dus dan weet je dat ook alvast. En dan moet ik daarover eventjes iets. Daarin uh, veranderen. Maar vanavond is er ook nog een optreden. Van een band. Daar heb ik aandacht aan besteed. Omdat het ook nog een lieve collega van mij is en ik uh, moet, uh, nou ja, ik heb op dit moment de tijdelijke functie van hoofdredacteur bij 3 voor 12 noord Holland en dat was uh, de reden waarom ik op een gegeven moment ook uh, geïnteresseerd raakte in wat zij deed en dat is de band Marie en de Antoinettes. Uh, want het uh, draait om Marie van der Zalm. Zij uh, is degene die uh, min of meer de liedjes schrijft en het is ook een collega van mij. In dat opzicht. Maar ze, we hebben het best even wel wat, wat meegemaakt met haar. Want in juni van dit jaar ging het bijna, en het was bijna fataal zelfs, een auto-ongeluk. Waarbij zij betrokken was als fietser en leidend voorwerp was in het hele verhaal. Het heeft heel hele lange tijd geduurd, maar ze is op de weg terug. Want anders zou ze vanavond niet optreden in Sinatol. Uh, ...is de muziek die ze maakte. En eigenlijk niet alleen zij maakt... ...maar ook de complete band. Vanavond dus in Cynetol... Uh, ...maar ook uh, vanavond eventjes hier te horen... ...Marie en de Antoinette. En het nummer dat heet Escape Escapism. It seems I'm Artificial company Treat me like we're meant to be Treat me like I'm your king Kiss me like I'm blonde enough Tall enough, good enough I keep lying to myself The price and I pay for wordt En dat was tijdens de eerste voorronde. En toen heeft hij dit nummer ook uh, laten horen. The Price I Pay For It. Uh, best een pijnlijk nummer. Hoewel je denkt van het is heel vrolijk. Maar dat is het eigenlijk niet. Uh, daarvoor hoorde je uh, Escape Escapism. Van Marie en de Antoinettes. Want dat is de band. En die speelt vanavond in de Sinatol. Uh, vorige week was een dame hier uit Volendam. En die heeft hier ook uh, gespeeld. Samen met de vader. En... We hebben nog niet de echte opnames zoals ze hier gespeeld heeft. Maar we hebben wel iets anders van haar. Want ze heeft tenslotte één EP uitgebracht. En dit is het openingsnummer op die EP. En nummer dat nummer heet Going Home. Searching for the truth. I found it The days are getting Short again There's no going around it I just don't want To be alone Actually I think they fall on the bathroom floor, I just don't want you to know, it's getting Uh, en dat uh, bracht de tijd op, uh, wat is het, zeven minuten voor acht. We doen even een officieus gesprekje. Want uh, het voorstelrondje doen we straks, straks wel. Uh, want Stijn is inmiddels ook in de studio. Uh, maar goed, uh, je hebt uh, even wat meegekregen. Maar wat, uh, had je al een klein beetje van, uh, van Ruud Houding al uh, wat meegekregen? Nee, gehoord? ik had nog nooit iets van Ruud gehoord. Maar nee? ik hoorde dus net een heel klein fragment. Ja, is heel ja, mooi. ja, ja hij uh, uh, is uh, zondag te beluisteren bij... Leo Blokhuis, uh, bij de Radio 2. Maar daar oh, is hij je? al een paar keer geweest. Dus, uh, oh, wat vet. Ja, het ja, klopt ook echt supergoed. Ja, uh, ja. Maar hij, hij vond op een gegeven moment van... Uh, kunnen we dan niet op een gegeven moment zo iets zelf bedenken? Een geschiedenis van een land. Dat vertelde hij afgelopen uh, maandag was dat. Uh, tijdens de album Release Show. Want dat had hij gegeven. Okay. Uh, toen, hij heeft ook uh, muziek geschreven bij een geschiedenisserie. En zodoende kwam hij op oh. een gegeven moment uh, op het idee. Ja, voor, de, voor de NTR geloof oh. ik zelfs. En dat was op een moment van dat hij zelf een album wilde maken. Maar hebben wij dan eigenlijk een muziekgeschiedenis. En toen heeft hij eigenlijk allerlei klanken bij elkaar gezocht. En had hij dat een beetje zo... Uh, uiteindelijk is dat uitgemond in Erasing Mountains... waarbij allerlei klanken... Vertegenwoordigd waren uit allerlei landen en windstreken en noem maar op. Dus dat was een beetje het uh, verhaal. Wauw, dus het was voor verschillende ja. plekken ook. Ja, okay. ja okay. Uh, Die was ik nog even vergeten, maar uh, dit is een uh, collega-redacteur bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Oh. Dat is Anna Valeria Pas. Hoi. Die komt, ook even, die komt ook even binnenzetten, want. Uh, het, het, het, ging, het ging al een paar weken geleden ging het al een paar keer mis. Maar die kijkt even mee van hoe wij radio maken. Was ja, dat, sorry Marcus, was het even vergeten dat er nog iemand uh, kwam. Alleen maar zo ja, ja, ja, dat maakt, maakt niet uit. Uh, maar goed, uh, die, die staat nu achter me, maar dat maakt niet uit. Uh, maar dat was een beetje het uh, verhaal ja, van, ja, ja. van zijn concept. insteek over... Een nieuw concept. Ja. Uh, over jouw muziek gaan we het uh, straks hebben natuurlijk, maar... No. Uh, Wist je de weg wel een beetje te vinden hier? Ik, ik was nog nooit, ik, ik reis sowieso vaak niet met de auto, maar nee. ik was hier nog nooit naartoe gereden. Nee? Maar het was heel mooi. Ja. Uh, ik zag allemaal duinen en heel dure villa's. Dure villa's? Nou, ja. dat moet dan iets met heemstede of uh, aardig te maken hebben. Want dat, uh, dat, het zijn huizen die, die ik niet kan verroepen, maar Marcus ook niet. Dus, dus dat. Uh, Kun je gewoon naar kijken, dat zo. Ja, zijn. maar uh, misschien is dat... Uh, ja, kijken is natuurlijk wel leuk. Maar, ja, mm -hmm. ja maar, nou ja, goed. Dat, dat, maar uh, je hebt wel een beetje van de omgeving uh, genoten. Ja, zeker. zeker. Ja. Uh, ja. Lang ben je onderweg geweest? Um, nou, uiteindelijk heb ik er anderhalf uur over gedaan. Andere, anderhalf uur! Maar ik was ook heel slim met inparkeren en uitparkeren. Ik, ja, ik ben net aan het rijden. Ik ben heel trots oh, dat ik mijn rijbewijs oh, heb. En oh. ik, ben, ik vind rijden heel leuk. Maar ja. ik neem altijd heel veel tijd. Om ja. echt veilig de weg op te gaan. Ja. <laughs> voordat er iets fout gaat. Ja, dus, uh, ja Ik had even ja. wat tijd genomen. Dus je, je hebt altijd wel even uh, het idee van... Ik moet even drie keer uh, ja. gaan kijken voordat ja. ik uh, wegrij. Uh, ja. ja. Hoe lang heb jij er, ik, je er eigenlijk ook over je rijlaatje gedaan? Een half jaar, oh, ik deed er wel een tijd over. Maar het kwam ook door corona. En ik was een tijd niet aan het lessen. Maar um, ik heb in maart mm. afgelopen dit jaar ja. een rijbuis gehad. En toen ben ik meteen gaan rijden. Heel veel... Vond je het niet eng dat je dan op een gegeven moment... alleen uh, met, de, met het stuur in je handen dat je denkt... Ja, ik vind het dus echt heel leuk. Omdat ik me heel vreemd oh voel. Als je, ik weet niet, als je rijdt dan... zeg maar op de fietsen wil dat ook een beetje. Maar ja. uh, in een bus of een, Ik weet niet. Als je rijdt dan, ben je gewoon, ja, zit je gewoon, dan kan je muziek op doen Gewoon een beetje een in je eentje. Ja. Ik vind het heel leuk. Dus, uh. Ja, uh, auto is een compleet domein. Ik bedoel, uh, uh, ja. uh, Marcus uh, rijdt de auto. En die uh, vindt het ook wel geweldig af en toe een beetje muziek op te zetten. Ja. Dat heb ik in het verleden ook wel gehad. Dat dat zeiden we altijd, als het muziek een beetje keihard. nou, die heeft best wel wat beeld in de auto. Dus uh, ja, maar goed. Uh, dat is weer een heel ander verhaal. We gaan uh, zo dadelijk uh, echt het even, uh, even nog een keer overdoen. Wie je bent en uh, noem maar op. Ja, prima. Maar eerst uh, tot aan het nieuws van 8 uur. Dusty Stray. En die is hier ook ooit uh, geweest. Ja, zeker, ook hij is uh, geweest. Uh, en dit is het nummer special. We were special Not like the rest You wanted better I did my best You said I was lost then My head in a cloud But how could you scold me For crying out loud to the desert.